Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. De coronaregels blijven allemaal nog tot eind maart gelden. Het kabinet durft het niet aan om de boel te versoepelen. En daarom blijven we de komende weken nog in een lockdown zitten, zegt verslaggever Sander van der Wilp. Veel winkels, de horeca, theaters, allemaal nog dicht. En ook de avondklok, ooit een omstreden politieke maatregel, die wordt gewoon weer verlengd. Maar dat ze met lege handen stonden, dat werd eigenlijk nog duidelijker toen ze het hadden over wat er na deze maand mogelijk is. Want duidelijk werd dat er tot de zomer echt heel veel beperkingen zullen zijn. Wel gaat het kabinet kijken of de terrassen eind deze maand open kunnen en studenten een dag in de week naar de universiteiten of school mogen. De cruisevakantie van zo'n duizend mensen loopt anders dan gedacht. Op het Duitse schip zijn vijf mensen besmet met corona. Het schip dobbert nu in de haven van Bremen. De besmette mensen zijn van boord geplukt en zitten in quarantaine. De vakantiegangers mogen voorlopig niet van boord. Wie oh wie is zijn trouwring verloren in het ziekenhuis in Tilburg 14 jaar geleden. De ring werd gevonden op het altaar van het kapelletje in het ziekenhuis onder een bloemstuk. De eigenaar heeft zich nooit gemeld. En daarom heeft het ziekenhuis een foto van de ring op social media verspreid. Ze roepen de eigenaar op zich alsnog te melden en door te geven wat voor naam er in de ring gegraveerd staat. En in Dinkeland en Tebergen, in Overijssel, worden vuilnismannen sinds een tijdje geholpen. Daar snuffelen medewerkers in de vuilcontainers om te zien of er echt alleen maar plastic verpakkingen in liggen. Want het gaat nogal eens mis, ziet Mark. Nou, hier is een uh, voorbeeld van uh, afval wat niet in de PMD-container hoort. Ik kan het niet eens uh, Steen en een kussen. Dat is geen verpakkingsmateriaal. Oh, Luiers. Daar je niet vrolijk van, hè? Ik denk niet dat dit onwetendheid is. Het werk van Mark en de andere plasticcontroleurs is niet voor niets. Want inmiddels is daar nog maar 10% van de containers vervuild. Het weer op steeds meer plaatsen regen. Vannacht in Groningen mogelijk natte sneeuw. Morgen wat droger en af en toe zon dan zo'n 7 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Swaan bij de ANWB.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 Blame for your life. Of the night, feel that stone cold luck of your disguise. Aim, Aim for, for no, no second day to end before your eyes without your Lines uh, begon dit uh, tweede uur met Black Sheep Breakout. En ook hij, Jacob van Galen, was een van uh, de mensen die we dus op die maandagavond hebben uh, moeten spreken. Dat was de bewuste uitzending dat wij hier een Zoom-sessie hadden. Uh, zoomen met een, uh, met een uh, hoe noem je dat? Heel fijn, met zo'n insect wat hier uh, rondloopt uh, of uh, rondvloog. Uh, in de vorm van uh, ja, een soort uh, bespreking over het, de welzijn en cultuurnota door de gemeente Zandvoort. En dan uh, is de studieruimte van, uh, van deze omroep even verhuurd aan uh, de gemeente Zandvoort. En wij werden geacht om even naar boven te gaan. En dan denk je, nou ja, die telefoongesprekken die hadden we dan uh, van tevoren wel een beetje aan uh, zien komen. Uh, en dan uh, werk je met dat uh, nieuwe systeem. En dan denk je, nou het werkt. Maar uh, voordat uh, dus de uitzendingen is nog even een reset. Ja, toen uh, zei de geluidskaart, doe het lekker zelf. Waardoor de, de hele telefooncyclus uh, gewoon in het honderd liep. Ja, uh, toen hadden we zoiets van... Vette uh, back. we doen het uh, gewoon op maandagavond nog een keer. Met dezelfde, uh, ja, met dezelfde lijst in een iets andere volgorde. Maar wel uh, hoofdzakelijk wel de, de, dezelfde nummers die erin zaten van die afgelopen donderdagavond... en toen hebben we gewoon die gesprekken er weer uh, ingezet. Ja, uh, kijk, een herhaling is een herhaling. Of je hem nou herhaalt zoals ik nu op dit moment uh, spreek... zo klink ik dus ook op maandagavond. Uh, maar het kan natuurlijk ook dat je de herhaling live doet. Dan hoef je, ja, dat, dat, Zo kan je het ook oplossen. We zijn wat dat betreft best wel uh, creatief. Uh, over creatieve mensen gesproken... en ook over heel snel uh, muziek uh, gewoon uitbrengen... dat uh, zijn de gasten van Von V... Uh, ik komen uit Amsterdam. Uh, en ik uh, meen ook dat uh, Mariska Lialing... die heeft uh, ook nog het een en ander gestuurd over, deze, over dit, dit hele verhaal. Ik uh, ga het niet nu uh, uitweiden... maar um, er, er, er zit een kant aan van haar neef... die op 44-jarige leeftijd uh, weduwnaar is geworden. Dat is eigenlijk een beetje uh, de rode draad... en de uitgangspunt van dit mooie nummer. Want ik neem aan... Als ik een lijstje van 2021 uh, ga maken... dat deze zeker in het eindklassement uh, nog een keer uh, terugkomt. Gewoon omdat het muzikale arrangement ook uh, nog eens daarbij klopt. Over de nieuwe member van Von Vee. Die mensen denken, van, komt hier nog, uh, nog uh, terug, die koper? Ja, zeker wel. Ik moest alleen nog even iets uh, kleine plichtpleging doen. Uh, we hebben hier ook een uh, sleutelman van het pand. Uh, want Marcus is uh, in, uh, aanwezig en die heeft altijd een sleutel. Maar we, het is altijd leuk als hij hier aankomt. Dan, uh, dan heb ik natuurlijk geen sleutel en dan moet je dat uh, er even uitvissen. Uh, dus dat, uh, dat is dan even een dingetje wat ik dan uh, aan het doen ben. Uh, twee nummers achter elkaar, Von V met Openly Remember... En daarachter uh, hoorde je dus uh, Ego Twister met uh, Those Days on Lily Street. Eens dus even kijken, gaan we dat uh, nog uh, redden, denk ik. Nou ja, we gaan in ieder geval iets uh, draaien. Denk nog even een blokje van twee. Wilde Kind, dat is uh, Danella Smith uh, die daarachter zit. En Danella, die kennen we hier ook, want die is hier ooit uh, geweest. Dus uh, oorspronkelijk komt zij uit, dacht ik, uit uh, namibië Daar komt ze vandaan. Uh, maar resideert al een hele tijd in Den Haag. En Wilde Kind is haar nieuwe band... En dit is ook de nieuwe single die daarbij hoort. Vorige week heb je hem voor het eerst uh, kunnen horen. Of wat, uh, ja, vorige week tussen 7 en 8. Hebben we, toen hebben we hem gedraaid. Last the sunscreen. ik voor het eerst uh, hoorde deze single toen uh, zat er al iets wat het op mijn huid uh, begon, uh, begon te kriebelen. Je uh, kreeg ik eigenlijk uh, kippenvel van. Dan ook nog eens het uh, verhaal uh, er nog eens bij horen. Dan is het 1 uh, ja, en 1 is 2. Ik vind het altijd wel onzin dom, dan 1 en 1 is 3. Want dat is uh, totale onzin. Uh, maar goed, uh, dan heb je gewoon een meerwaarde. Uh, kennelijk heeft dat uh, alles uh, te maken met uh, Tessa Lamers. Want die schuilt achter Lacet. En wat is er nou leuker als we er ook uh, aan de telefoon hebben? Goedenavond, Tessa. Hallo. Hallo. Uh, want uh, niets is zonder een reden. Uh, want uh, Woven dat uh, ging over hoe lastig het is om... Uh, ja, te ontkomen en te ontsnappen aan een uh, relatie die dan uh, uh, zo vervlocht is uh, dat je daar moeite mee hebt om daar los uh, van te komen zeg ik het zo goed? Uh, ja, je, je zegt het in het dak <gacht> goed. Ja, ik, ik zeg het een beetje, uh, een beetje op, op, mijn, op mijn wijze, maar goed uh, uh, je, dat was eigenlijk een van de eerste nummers uh, die, uh, die je eigenlijk weer uh, ja, naar buiten toe bracht uh, van, uh, van de EP uh, die je vorig jaar hebt uitgebracht, Burst Eye View Ja uh, maar intussen uh, heb je alweer een nieuwe gemaakt. Die staat niet op de EP. Uh, kunnen we zeggen dat je redelijk productief bezig bent uh, geweest? Uh, ook nu weer? Zeker, zeker. Ja. Nee, je mag, ik mag natuurlijk nu niet optreden. Ja. En um, ik geef zangles. Uh, allemaal vanuit huis nu. Allemaal online. Dus, um, uh, dus ik heb wat dat betreft heel veel ruimte om... Uh, ja. ...en om te schrijven. Ja. En, uh, ik heb het wel doen. Ja, je valt steeds weg, Tessa. Tessa. Dus uh, je moet ergens gaan staan... waar, waar we nog net een beetje een signaal op uh, pikken. Ben je er nog? Oh. Tessa, Tessa is weg. Uh, ja, dat, dat kan gebeuren. Uh, ik uh, ga even kijken of ik uh, dat op, op, een, op een bepaalde manier op uh, kan lossen. want uh... Uh, ja, ze is wel weer uh, terug. Ik zal er wel even weer terug gaan zetten. Want uh, op een, een of andere manier... Uh, ben er nog? Ja, zeker. <laughs> het is zoiets als uh, hallo hier aarde en uh, <laughs> daar ergens in de ruimte. Uh, nee, we hadden het even over, over, uh, over je productiviteit. Want, uh, ja. dat, want je had het ook net over uh, lesgeven online. Is dat, is dat toch ja. niet een beetje onpersoonlijk? Want jij als gevoelsmens? Ja, jawel. Ja, het, is, het is heel onpersoonlijk en het is um, verre van ideaal natuurlijk. Uh, zeker omdat het niet zo persoonlijk is. Ja. En je zit eigenlijk gewoon van uh, s middags twee uur tot s avonds negen uur achter je scherm. Ja. En um, ja, het is niet optimaal. Ik zou wel graag gewoon in het echt willen lesgeven. Ja, uh, maar goed, uh, het wordt ook een aanslag op je, op je geduld... Uh gezet eigenlijk als het ware. Ik zeg het ook weer krom, maar uh, hoe geduldig ben je als mens? Um, nou, ik ben op zich best wel geduldig. En, en het is ook wel een valkuil, dat geduld. Um, maar um, mijn geduld raakt nu wel op, ja. Ik, of tenminste, ik ben wel toe aan, uh, aan verruiming. Mm -hmm. de, de rek gaat er, ja, de spreekwoordelijke rek, gaat wel een beetje uit. Ja. En um, ja, dat, ik wil gewoon weer aan de gang en ja. Uh, yeah. uh, is is uh, ook de ontwikkeling uh, op jouw uh, muzikaal gebied. Uh, we lezen dat je dat je een ja, publisher platenmaatschappij hebt. Hoe belangrijk is mm -hmm. dat voor je? Hoe belangrijk dat is voor me? Ja, ja. Um, nou ja, in die zin, uh, ik heb gewoon nu een een fijn klein maar fijn team om me heen die mij helpen met, uh, met dingen en met dingen uitzetten en uh, waardoor ik me gewoon meer op de muziek kan focussen ja. en ik denk dat dat gewoon voor mij het belangrijkste is en het zijn gewoon echt hele toffe mensen um, en die die, die die waarmee we soms tot weet ik veel, drie uur in de nacht Skype calls hebben en zo, het is echt heel hilarisch Um, en het is gewoon een heel warm bad waarin, waarin ik terecht kom en het is gewoon heel fijn als je mensen om je heen hebt die, die in je geloven en die je muziek vet vinden en die een stap verder willen helpen of me meerdere stappen verder willen helpen. En um, dus ja, voor mij, het, in die zin vind ik een, een is nooit, um, laat ik het zo zeggen, zeker in het begin, het is geen must, maar het is natuurlijk hartstikke fijn... Als er een platenmaatschappij um, bij je aanklopt van hey, we willen je helpen. Ja. Daar ben ik wel dankbaar voor. Ja, logisch. Want je zegt het zelf al, heel veel werk uit handen nemen. Waardoor jij inderdaad, wat je ook terecht opmerkt, um, uh, ja, uh, meer op de muziek kan focussen. Ja. Um, wat, wat ik ook even bij collega De Waard heb gehoord afgelopen zaterdag... bij Zwaardvis, is dat jij ook met wisselende uh, muzikanten werkt. Uh, ja, dan, dan, dan roept de vraag eigenlijk op, want daar ging Willem even niet uh, verder op door. Uh, is, maakt dat, uh, wakkert dat ook meer de creativiteit ook bij jou weer aan? In, de, in dat opzicht, dat er uh, vanuit verschillende invalshoeken... omdat je met steeds wisselende muzikanten werkt... dat je ook weer op nieuwe ideeën wordt gebracht? Zeker, zeker. Dat is altijd als je met mensen samenwerkt en er is altijd een uh, Dat per persoon weer verschillend hoe, um, hoe zo'n samenwerking tot stand komt. En de, de sfeer en zo tussen uh, is twee mensen. En um, um, ik heb zeg maar Lacette is zeg maar, het is één woord, dus hm. dat, dat ben ik. Ja. En de assets dat zijn dan de mensen waarmee ik samenwerk. Maar dat kunnen ook uh, graphic designers zijn of um, mensen in de mode-industrie of kunstenaars. En uh, kijk, op dit moment werk ik gewoon heel fijn samen met mijn vriend. En ik hoop dat we dat nog heel lang te mogen doen. Um, maar, um, ik, en ik heb een drummer waarmee ik werk. Um, maar het kan ook zomaar een keer zijn dat ik ergens solo een optreden doe. Of dat ik ergens ineens met een veel groter ensemble ergens sta. Ergens sta en mm. ik vind het gewoon belangrijk om... Um, um, zeg maar, ze, ze zijn niet alleen maar een begeleidingsband. Ja. Maar het is meer dan dat. Ik, ik vind dat ik ze tekort doe als ik zou zeggen... ja, het is mijn begeleidingsband. Dus dat is eigenlijk meteen de beantwoording op de vraag... van ben je in een band of ben je een solo act? Het, het, het is heel, um, ja... multi... Ja, multifunctioneel, dat, dat is denk ik het ja. goede woord. Uh, je had het net ook over bijvoorbeeld hè, je muziek uh, bijvoorbeeld, uh, in het verlengde zetten van... nou ja, bij allerlei activiteiten, hè, de modeshows of hè, dan wat dan ook, misschien zou dat ja. zou, zou maar kunnen. Uh, ja. Vind je ook uh, dat, uh, dat muziek dan ook in dat opzicht van jou, uh, wat dat betreft misschien ook visueel uh, kan worden gemaakt? In dat opzicht. Dus dat je ook nadenkt over bijvoorbeeld uh, de multimedia achter uh, de muziek die jij dan op dat moment misschien brengt in een zaal. En, uh, zie je binnenkort, als we weer mogen, met z'n allen. Je bedoelt dat er graphics te Ja, precies, dat soort dingen. Uh, ik, heb, bedoel, ik heb bij de Rob Akna uh, wel eens een paar van die bands uh, gezien. Mm -hmm. die minstens zo belangrijk uh, vonden dat ook uh, bijvoorbeeld het uh, multimediale verhaal uh, bij hun optreden daar ook bij hoort. Is, hoe zit dat bij jou? Is dat. Ja. Uh, yeah? Zeker. Nou, ik vind het heel belangrijk dat het esthetisch goed uitziet. En um, um, ik besteed ook aandacht aan wat ik aantrek en zo. Um, alleen, ja, het is gewoon heel. Het is best wel ingewikkeld als je bijvoorbeeld een graphic designer uh, hebt, zeg maar. Om, diegene moet je ook uitbetalen en diegene moet je ook steeds meenemen. Hm. En, um, uh, en dat is gewoon heel duur, dus dat heb ik eigenlijk nog niet eerder gedaan. Um, maar. Um, ja, ik, ik ben nu vooral bezig met uh, de muziek goed krijgen en um, zo goed mogelijk uh, muziek maken waar ik achter sta. En um, misschien binnenkort, ik hoop dat ik, uh, dat ik weer videoclips mag maken. Dat is natuurlijk ook een kunst op zich. Mm. En um, ja, wie weet dat ik dat uh, hopelijk snel ook een keer in een soort live setting mag doen. Maar ja, daar, dat, ja ik, ik wil aan de ene kant over nadenken. Maar aan de andere kant ja, er is nog zo weinig perspectief... dat ik gewoon bang ben om teleurgesteld te worden... dat het dan toch weer niet mag. Dus ja. ik, uh, ga daar, ga daar, ik ben er nog een beetje voorzichtig in. Ja, dus, dus niet al je kruiden verschieten... maar ja, goed, het, het, het, de tijd levert dan ook op... om daar weer over na te denken dat je zoiets Zeker. zou kunnen doen. Want dat, is, dat voordeel heb je dus nu wel. Um, uh, ja, dan, dan even... Over uh, bijvoorbeeld het werk. Want uh, is, het, uh, is het ook zo dat het steeds meer begint opgepikt te worden? Uh, want ik, ik zag ook iets uh, voorbij komen uh, op de socials. Uh, dat, dat toch in de landen uh, jou, uh, jouw werk nu steeds meer uh, een weg weet te vinden. Ja, nou... Um... Ik, ik ben daar denk ik nog een beetje ja, ja, voorzichtig in of zo. Ik, ik, uh, ik vind het super leuk als, als mijn muziek wordt gedraaid en telefonische interviews en zo. En, mm -hmm. Maar om nou, uh, ja, het begint wel langzaam een beetje zo te buzzen, zeg maar. Mm -hmm. Maar uh, ik sta het niet over het randje van doorbreken of zo. Nee. Ik dat zelf echt totaal nog niet. En uh, ik, ik bedoel, het zijn elke keer kleine stapjes en elk klein stapje is er één. En. Uh, ja, ik wil daar gewoon heel zorgvuldig uh, mee omgaan, zeg maar. En, uh, ja. en gewoon uh, ook in mijn, in mijn schoenen blijven staan in de van ernaast. Ja, nu heb je de, deze single uitgebracht, hè, Nomad. Ja. Um, want, ja. Uh, nou ja, over het verhaal, daar komen we zo op. Maar uh, het proces naartoe. Ben jij eigenlijk ook iemand die uh, toch redelijk ook perfectionistisch ingestelt? Uh, dat, het toch, dat je voor jezelf misschien een bepaalde uh, ja, lathoogte uh, hebt... Hè, waar je overheen wilt springen? Uh, ik ben wel perfectionistisch, ja. Als ik, als wij, zeker in het uh, mixageproces, zeg maar, als, het, als de productie klaar is... en het moet gemixt worden, dus uh, alle levels goed en dergelijke... dan... Uh, dan op een gegeven moment zijn we ze van, oké, okay, dit is de final mix... en dan is dat nog helemaal niet de final mix... want dan komen er nog vier final mixes achteraan. En... Hm. Um, uh, ja, ik, ik, ik, ik wil gewoon een product uitbrengen waar ik zelf echt volledig achter sta. Anders zou ik het natuurlijk niet uitbrengen. Ja. Dus Ja, no uh, optimistisch, ja. ja nou ja, goed. Uh, ja, heel belangrijk. Ik, ik, ik weet het. Uh, het is ook heel belangrijk, denk ik, in, in dat opzicht. Uh, want, want ja, uh, zo kom Tenminste, dat is mijn filosofie. Op die manier kom je, denk ik, het meest uh, verre da daarvan. Uh, ja. ho Hoewel soms heel veel perfectionisten perfectionisme ook weer niet goed is. Omdat het misschien wel weer remmend zou kunnen zijn... met wat je uit uh, wil brengen. Want dan wordt het steeds uitstellen. Dat, dat is ook, denk ik, niet goed. Uh, even over Nomad. Uh, want, uh, want ja, jij uh, komt uit Groesbeek. Je bent in uh, Nijmegen uh, verder uh, groot geworden. En vervolgens sla je je vleugels uit in Rotterdam. En heb je daar je opleiding. En je bent uiteindelijk uh, nu uitgekomen voor... Uh, ja, in Harlem waar je je redelijk zo lang voert. Dus je, je, je, ja. je, je bent iemand die uh, nogal wat paden hebt afgelegd. Is dat ook een beetje de strekking van het verhaal? Ja, zeker. Dat is zeker de strekking van het verhaal. Ik, uh, ik krijg best wel vaak de vraag, soms moet je het ook invullen als je je ergens voor aanmeldt. Van waar kom je vandaan? Of als, waar vandaan profiteer je? Hè? Hmm. En uh, ik vind dat soms gewoon een moeilijke vraag om te beantwoorden, want Um, ja, om nou te zeggen dat ik echt alleen maar uit Groensteen kom, klopt niet. Uh, om nou te zeggen dat ik echt een Rotterdamse ek ben, dat is ook niet 100% waar. Mm -hmm. Maar ik ben ook niet 100% Haarlems nee. Sterker, ik woon er nog maar uh, 9 maanden of zo. Mm -hmm. dus, um, uh, dus ik vind dat gewoon een lastige vraag. En ik vind ook dat het niet helemaal af moet hangen van de plaats mij voordeur. Ja. En uh, de sublaag die er eigenlijk onder zit... En dat heeft weer te maken met het, um, uh, het zelf ondernemen van reizen, alleen wat, waarvan ik vroeger nooit had gedacht dat ik dat zou doen. Uh, alleen naar Zweden, naar een Writing Camp. Um, in mijn eentje, of tenminste, um, met mensen die ik niet ken, uh, naar Mannheim voor een Writing Camp. Uh, naar Milaan ben ik geweest. En um, ik vond dat, ik had dat vroeger nooit van mezelf gedacht dat ik dat zou doen en dat ik zo daarin zelfstandig zou kunnen zijn. En um, het einde van NOMED is eigenlijk een soort van representatie van die vrijheid... en dat ontdekken daarvan eigenlijk. Ja, is, is, is vrijheid ook voor jou een hele belangrijke waarde in je leven? Um, ja, vrijheid is wel belangrijk, ja. Ik, um, ik, ik hecht daar wel waarde aan. Maar ik ben ook wel heel, heel gemakkelijk in het hechten aan mensen. En, uh, en, en ik ben graag samen met mensen... Um, en onder de mensen, um, maar ik, ik vind vrijheid wel echt, ja, in heel veel opzichten belangrijk. Oké. Okay. Uh, nou ja, we zijn, uh, we zijn, uh, we zijn er. Uh, zullen we hem dan maar even laten horen, de, de, de laatste single van je? Ja, is goed. Goed, hier komt hij. Lacet met Nomad. Blame saint-like speaks to all that just approved I watched this show today And I felt like it was staged Abandoned sanity Metaforisch wat Tim van Doren beschrijft op pay-per-view. De liefde in, nou ja, eigenlijk iets van, iets abstracts maken... waardoor het een soort, ja, verhaal is geworden. Dat is wat ik even in het kort aan van de tekst heb meegekregen... van Skylines One, want dat is het album wat hij heeft uitgebracht. Tegenwoordig reciteert hij in België, maar het is toch echt een Nederlander... want ik heb begrepen dat hij uit de buurt van Amsterdam oorspronkelijk vandaan komt. En hij heeft in de finale gestaan van de grote prijs van Nederland in 2011. Die werd toen gewonnen door... Jori Zwart... met een eervolle vermelding van Night die later ook heel ver geschopt heeft. Uh, daarvoor hoorde je Lasset... met uh, Nomad. Uh, wij gaan weer verder met uh, een, uh, een single... die we een tijdje terug hier ook al hebben gedraaid. En nog steeds. Ail met Lone Wolf. Make way... een bruggetje, want anders dan... Uh, want dit is een redelijk rustig nummer, maar wat we hier gaan krijgen is nog best wel pittig, want uh, er is een band die waarschijnlijk volgende week even een uh, opwachting gaat maken. Want uh, Death Star Discotheque, een uh, band uit het uh, zuiden uh, die gaan uh, komende week de volgende single release Face Yourself heet die. Maar we hebben nog een, een oude single van ze. Ook uitgebracht bij Gentleman Recorders. Net als het werk van Lassette tegenwoordig. Die is daar ook ondergebracht. En Anemone. Die, die zouden we ook nog draaien. Maar daar zijn we helaas niet aan toegekomen. Lekker, lekker handig. Maar dit is hem dus. Het nummer van... Uh, nou, dit is Benedict... En dus niet Death Star uh, Discotheque. Dus die gaan we zo dadelijk nog even erbij pakken. Ja, van Doonschot heeft het weer uh, op zijn heupen gekregen. never share the time we had together. Now do we talk about how we both are. Don't discuss the hurdles we jump to get here While they ramble on about how it once was. Fuzz ourselves asleep at night, reading old written letters, hang out a window to see the stars. I wonder, are your sheets still blue bloody? You hold on to things you cannot lose. I whisper in the dark, and then I wonder out. Sweet sister, what's it like to wear Yeah, you and my heart know I'm a lot like sweet sister. What's it like to wear? Van Benedict, uh, sweet sister hoort hij hier uh, bij uh, Alternative FM. Het is uh, de laatste single uh, die hij heeft uh, uitgebracht. Uh, nog even, toch een randje van uh, Separated uh, laten horen van, uh, van Anemone. Want ook hij komt met nieuw materiaal. Dat uh, komt morgen uit. Maar vandaag moeten we het nog even doen met, uh, met deze Separated. En volgende week, beloof ik, de nieuwe single. Komt hij uit Wheel to this Heart uh, van uh, Anemone? En we, we zijn alweer uh, aan het einde gekomen van uh, deze Alternative VM, want het zit er uh, alweer op. Uh, we draaien er nog een, dat is uh, Death Star Discotheque. Beetje redelijk snoeiharde werk, wat, uh, wat de heren uit Bokstol laten horen. Wellicht volgende week uh, ook nog gesproken wordt met een van de bandleden. Dit is nog uh, het uh, oude materiaal van, uh, van iets langer terug: Wasting Time. Volgende week weer. Dag! Travel inside your mind and don't care And this will never end We are wasting We are wasting So much precious time Time, time Time, time, time We are wasting